In Zirkus Zandvoort zit jij op de eerste rij. Kijk je ogen uit in onze bioscoop bij de allernieuwste films. In Zirkus Zandvoort ben jij de artiest.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 As though they're here to stay Oh, I believe in yesterday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 En uh, die is samengesteld door uh, luisteraars uh, van uh, die zender. En het zijn allemaal gouden ouwen, Maar ook van voor de 60, dus 50 jaar, ook nog erbij. Mm -hmm. En daar gaan wij de top 20 van draaien, in ieder geval. Nou, lijkt me leuk. Is het toch leuk? Ja. Nou, we, we begonnen dan met de Beatles, die stond op nummer 1. Ja. Uh, want ik ga dan het liefste van boven naar beneden, want anders rek je misschien de nummer 1 heet niet. Dat weet nee, je niet hoe het gaat natuurlijk. Ja. Dat dus net niet ingepland. Uh, op 2, uh, komen we tegen Wim Sonneveld met Het Dorp. Op 3, Anneke Grunlo met Brandensand. En op 4. Salvadore Armo vous Metee, Monsieur. Hey, maar even wat anders. Zullen we ja. vanavond maar een zilveren avond maken. Geen gouden avond, maar een zilveren avond. Hoezo? Nou gewoon, ik vind het leuk. Een zilveren avond, zilveren robbie. Zilveren robbie, ja, Die moet eigenlijk, eigenlijk platina worden nu. Hè, ja, dat, vind ik, heeft, dat, vind ik, dat vind ik ook, dat vind ik ook. <laughs>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 kunnen we niet vous permettez, monsieur, nous meer. d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage, que d'amour dans nos mains qui niet que d'élan vers ton cœur dans le mien.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 Nous promettons d'être juste avant le mariage juste avant le mariage Juste avant, Just avant le mariage de... ma Adamo Die stond op vier in de uh, top 1000 Evergreens van Radio Nostalgia. Op de vijfde plaats komen we tegen de Blue Diamonds, Ruud en Riem de Wolf. Met uh, het nummer Ramona. Op zes, Elvis Presley. Are you lonesome tonight? En op zeven, Abba. Aba uh, Abba bedoel ik. Uh, niet Abba, Abba. Abba. Oh Abba. Abba. Uh, <laughs> I have a dream. Laat me horen daar. Oké, okay, komt hier. Aan iedereen is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 Honey, you lied when you said you love me and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare and I'm standing there with emptiness all around. And if you won't come back to me,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 Dat was Aba, Ja, dag. A, B, B, A. Wat okay. betekent dat? we euh, nou, <laughs> Björn. Oh, <laughs> ik wat dat allemaal. Anita. <laughs> Goed. Dat was natuurlijk ABBA. I have a dream. Op uh, acht in de top uh, duizend van uh, Evergreens van de Radio Nostalgia uh, zien we de eerste keer Boudewijn de Groot. En die komen we nog een keertje tegen in de top twintig. Net zoals dat wij uh, bijvoorbeeld Ademo ook twee keer tegenkomen in die top twintig. We beginnen in ieder geval met Boudewijn de Groot op, vandaag zit hij in de schaduw, oh. bouwden men de groot met dit <laughs> Testament, daarna op 9 Vets Domino met het schitterende Blueberry Hill en op 10 Cliff Richard met A Living Doll, maar dan moet ik even bijzeggen dat dit niet origineel is en dat krijg je als je, als je ze direct op de, <laughs> op de cd zet en niet eerst afluistert. inderdaad met de jongvans. Yo, yo, yo, yo. <laughs> de verluisteraars thuis, Joop van Ness heeft zijn bril vergeten, dus, uh, dus hij, is een hij is een beetje <laughs> zijn we ja, een beetje doen. te plagen hier ook. Oh.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 MUZIEK Let's get on with the important business, shall we? You're right, Michael. Get down and get with it! Wait, wait, do the speech. Hey, kids, it doesn't matter what you are. Punches, skin, uh -oh. rascos, moths, walkers, even keep ticking. Everybody, everywhere, stop this in and pay attention to me. Because if you're a wild-eyed loader, stand the gates of oblivion, then hit your mind with us, because we're on the last speed of my head, out of nowhere city. And we haven't even told our parents what time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 Zo pril, ach wat ligt je hier stil langs de kant van de weg? Ze trok een woord van stad tot stad omdat hij ruimte nodig had. Zerfers leven was te zwaar, niet voor een kind van 16 jaar Haar liefde was haar levenslot Ze ging haar langzaam aan kapot Ze kon de hartstof niet weerstaan, moest tot het einde verder gaan Ze was geen kind, maar ook geen vrouw En wist dus niet wat er komen zou Ah, wat ligt je hier stil langs de kant van de weg? Zodat vermoeidzaak bleek een paaltje haarjes haar. Jeugd, haar Ach, hij werd zo zijn en zei alleen met spijt en pijn Dat hij zo lang een meisje had Als stormwind speelt met een enkel blad Arf kind, zestien lente op rit Ach, wat lig je hier stil Langs de kant van de weg the time, and I can show you how, my love, talk in everlasting words, and dedicate them all to me. Zeg ik, kerstman. Kerstman? Ja. Nee, Sinterklaas de oh, ja, over. Ja, <laughs> nee, nee, die komt uh, volgende week zondag, hè? Ja. Sinterklaas, op de rotonde. Ja, heel gezellig. Hoor dat radio ook. Goed, uh, dat waren natuurlijk de Bee Gees met het prachtige Words. Nou, ik, ik vraag me af of deze heren het volgende dame die dit gaat zingen kennen. Als ik zeg Tante Leen Adol, Casian.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 Den Haag dat is toch... Let loose the fateful lightning of his man hold. way and more much more than this I did it my way regrets I've had a few but then again too few to mention I did What I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the ...omdat deze live-uitzending van Goals-GFM aan het einde komt. We gaan nog één nummer voor u draaien tot aan het nieuws van 9 uur. En dat doen we met uh, Bill Haley, de rockers. Rock around the clock. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. What's your life, NOS nieuws van...